Middernacht, donderdag 20 januari, door Almeegens met het NOS-journaal. De hoogste ambtenaar van premier Balkenende heeft de Amerikanen in 2009 geadviseerd hoe vicepremier Bos het beste kon worden omgepraat om langer in Afghanistan te blijven. Dat blijkt uit nieuwe documenten die de NOS van Wikileaks heeft gekregen. De secretaris-generaal van Algemene Zaken, Richard van Zwol, spoorde de Amerikanen aan om druk te zetten op Bos. Dat deed hij in een gesprek met de Amerikaanse NAVO-ambassadeur... Ivo Daalder op 3 november 2009. Aanleiding voor het gesprek was de impasse in Den Haag... rond de besluitvorming over de Nederlandse missie in Uruzgan. Het CDA wilde doorgaan in Afghanistan. De PvdA wilde vertrekken. Daalder schrijft dat het zou helpen als de Verenigde Staten... de zaak persoonlijk maken. Bos zou gevoelig zijn voor het idee dat langer in Afghanistan blijven. Een kwestie is van leiderschap voor een vicepremier van een partij... met een trotse geschiedenis.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 Sinds de economische crisis hebben ze een uitgesproken beroerd imago. Commissarissen en toezichthouders. Vele van hen hebben niet alert genoeg gereageerd toen de markt in een vrije val terecht kwam. Zouden de dames en vooral heren hebben zitten slapen? En wie zijn die mensen nou eigenlijk die dit soort functies uitoefenen? En op welke manier kunnen ze hun geloofwaardigheid hervinden? Het zijn allemaal vragen die morgen aan bod komen... tijdens de dag van het commissariaat. Waar ook de uitkomsten worden gepresenteerd... van het jaarlijkse Nationaal Commissarissenonderzoek. Onderzoek. Een onderzoek dat mede uitgevoerd is door mijn gast van vannacht. Mijntje, Luceraat Rovers. Sinds kort is zij verbonden als hoogleraar Corporate Governance... aan Universiteit Nijenrode. Meintje, goedendacht. Van harte welkom. Goedenavond. Aan de Lekker. vooravond van de presentatie van de uh, onderzoeksresultaten. Fijn dat je er bent. A corporate Governance. Klinkt prachtig, maar wat is het? Nou, daar worden ook boeken over volgeschreven wat het precies zou zijn. Maar de Nederlandse vertaling is eigenlijk goed ondernemingsbestuur. En dat betekent eigenlijk de relatie tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Dus die relatie staat centraal uh, in jouw vakgebied? Ja, de boardroom zeg maar. Dus Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Waarom is dat zo interessant, die wisselwerking? Nou, omdat er uh, de meningen ook verschillen over wat de raad van Commissarissen überhaupt zou moeten doen, hoe die interactie zou moeten zijn... waar de macht precies ligt. Ligt die bij de raad van bestuur of bij de raad van commissarissen? Voor wie houdt die raad van commissarissen toezichthouder? Voor de aandeelhouder of voor alle belanghebbenden? Er is zoveel in te onderzoeken. En uiteindelijk wil je dat het ook het beste is voor de onderneming. Dat je er ook nog allerlei uh, ja, winstcijfers aan zou willen koppelen. Tenminste, als, als wetenschapper wil je dat graag dat het uh, ja, een, onder, een, een onderwerp is wat nog lang niet uh, klaar is met onderzoek, zeg maar. Nou, we gaan proberen die knoop daar aan de top van dat bedrijfsleven... en aan de top van de instelling ook, uh, we gaan proberen die knoop te ontwarren in uh, het komende uur. Maar ik stel voor dat we eerst even gaan luisteren naar het bericht... dat is achtergelaten op het antwoordapparaat. Er is... Een nieuw bericht. Hallo welkom met Guilaine. Bij jou uh, is de gast Mijntje Lucraat Rovers. En ze is hoogleraar Corporate Governance van Nijrode. Daar weet ze alles van commissariaten en toezicht houden. En mijn vraag is, bij wie houdt zij zelf nou een oogje in het zeil? Ik wens jullie een hele goede nacht. Huisgenoot Guilaine Plag. Bij wie hou je zelf een oogje in het zeil, uh, Meintje? Uh, ik ben zelf commissaris bij de beleggingsfonds van de ASN-Bank. De ASN-bank is een hele grote Nederlandse duurzame bank. Dat betekent dat ook hun beleggingsfondsen... Um, ja, vooral in duurzame ondernemingen beleggen. En dat is uh, ontzettend leuk om te doen. Het is een niet zo heel erg groot commissariaat... omdat het uh, ja, redelijk ook eenvoudig is te overzien. Uh, neemt niet weg dat er heel veel uh, dingen te bespreken zijn... zoals het duurzaam beleggingsbeleid of uh, ja, hoe de directie dat uitvoert... Mm -hmm. Ja, dat is gewoon ontzettend leuk om te doen. gaan we het straks ook nog uitgebreid over hebben over het commissariaat. Maar ik, ik vraag me ook af, jij zit daar dan in, in die raad van commissarissen... maar je bent ook wetenschapper en dat weten jouw mede-commissarissen. Uh, kijken ze ook niet een beetje aan met... oh jee, uh, als ik nu wat zeg, zit dat straks in een wetenschappelijk onderzoek? <laughs> ja, het, zelfs andersom werkt het ook een beetje zo... Dat, er, dat ik vaak aan mijn onderzoek denk en dan in mijn eigen commissariaat denk... Uh, van zou ik dat eigenlijk niet zo moeten doen. Dus dat is zeker waar. Uh, aan de andere kant is deze raad zo samengesteld... dat we verschillende mensen hebben met verschillende competenties. En mijn competentie ligt dan misschien inderdaad op het onderzoek... en op corporate governance gebied. Maar we hebben ook anderen die juist uh, zich veel meer thuis voelen... in de duurzame uh, achtergrond van de ASM-bank. En daar heel veel kennis van hebben. Of iemand die heel veel financiële kennis heeft. En ja, die competenties bij elkaar maakt dat het gewoon een hele goede raad van commissarissen is. Ja, dat is ook een van jouw aanbevelingen. Hè? Hoe die uh, commissarissen en toezichthouders... weer een beter imago zouden moeten krijgen. Zorg voor divers samengestelde uh, raden. Nou, bij jullie is dat dus wel het geval. Waarom dat zo is, daar gaan we het straks ook over, uh, over hebben. Maar in die zin is het dus een voordeel dat je wetenschapper bent. Want die kennis neem je mee uh, in, in het uh, uh, werk dat je doet als commissaris. Ja, dat is zeker een voordeel. Ja. Ja. En ik denk dat dat ook bij veel meer raden... Uh een voordeel zou kunnen zijn. Maar je bent ook kritisch, denk ik. Ook oh, kritisch, ja. Want je bent behoorlijk kritisch op dat functioneren... van commissarissen en toezichthouders. Dat zul je dan ook in je eigen raad zijn. Uh, morgen wo wordt die dag van het commissariaat georganiseerd. Waarom is die dag in het leven geroepen, trouwens? Um, nou, Het is gewoon heel erg belangrijk dat commissarissen zich uh, ontwikkelen... dat ze dat ook aan kennisontwikkeling doen... Uh, wat je merkt is dat die kennis niet alleen maar te halen valt uit tekstboeken of uit leerboeken. Of er, er bestaan niet uh, standaard cursussen voor. En het is dus heel belangrijk dat uh, deze mensen elkaar ook tegenkomen op andere bijeenkomsten. Waar ze met elkaar over het commissariaat. En ja, de wereld die om hen heen verandert ook kunnen praten en uh, ja, kunnen leren. En daarom zijn dit soort dagen gewoon heel erg belangrijk. En het uh, Nederlands Kenniscentrum voor Commissarissen. Onder leiding van Norbert de Melker, die, die organiseren steeds deze dag. En wij uh, presenteren er al vier jaar lang ons nationaal commissarisonderzoek. Maar naast wetenschappelijk onderzoek komen er dus ook mensen uit de praktijk spreken. Of uh, morgen spreekt bijvoorbeeld uh, Jos Treppel daar ook. Hoe is dat? De, Jos Treppel is de voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code. Dus dat is zeg maar de code, de regels die wij hebben in Nederland uh, voor goede corporate governance. En hij is de voorzitter van de commissie die daarnaar kijkt of die regels ook goed worden voor, uh, nageleefd. En wanneer is die code ingevoerd? Die is al uh, sinds uh, 2002 ingevoerd. Dus van voor de crisis? Ja, van voor de crisis. En die is al één keer nu aangepast uh, door een, uh, de commissie Frijns. Toen was Jan Freins nog de voorzitter. En nu hebben we dus een nieuwe commissie die weer opnieuw gaat kijken of hoe het met die code zit. Wat moet die code aangescherpt worden door de gebeurtenissen van de afgelopen jaren? Uh, ik vind dat die op sommige punten best wel kan worden aangescherpt. Waar bijvoorbeeld? Uh, nou, sommige, ik vind dat er wat, uh, wat losse eindjes in zitten. Bijvoorbeeld uh, een klein dingetje, de rol van de secretaris, de bestuurssecretaris. Die wordt bijna niet benoemd in die code, terwijl dat een hele belangrijke persoon is uh, die functioneert tussen die raad van bestuur en die raad van commissarissen. Die, die uh, uh, onderhoudt de contacten? Die onderhoudt de contacten, die zit bij beide vergaderingen. Die schrijft rapporten, die, uh, die controleert of, of voldaan wordt aan die code. En wat gaat daar mis op, op die post? Dat je zegt, van die, die rol kan wel aangescherpt worden in die code? Nou, die mag wel iets duidelijker beschreven worden. Hij, hij hangt er nu een beetje aan vast. Hè. Het staat bijna in een soort bijzin, staat die meneer of die mevrouw benoemd. Terwijl ik het idee heb dat dat uh, na Anglo-Saxisch model dat is bijna, zoals ik het noem, een corporate governance officer. Dat is niet meer een notulist of een administrateur. Nee, dat is echt iemand die uh, heel erg in dat, in dat proces aanwezig is. Dus benoem hem dan ook zo, geef hem dan ook een rol. Mm -hmm. Ook iemand die volstrekt betrouwbaar moet zijn, denk heel ik. Want hij doet ja. die communicatie, ja. of zij... Eh, dus, dus het is van het grootste belang... dat hij correcte informatie over hem weer verstrekt. Ja, en heel stevig in zijn schoenen staat. Want uh, in het geval dat het niet zo goed botert tussen die twee raden... dan kan je ook nog eens uitgespeeld worden. Ja, ja. Dus het moet ook best een seniore positie zijn. moet meerdere mensen aansturen. Dus dat is maar een klein dingetje. hoor. Zo zijn er misschien meer uh, uh, dingen. Maar de code is een vorm van zelfregulering. Dus wat, je, uh, wat dat betekent... is dat het bijna altijd wel een vorm van een compromis is, denk ik. Mm -hmm. Die zelfregulering, die uh, noodzaak daarvoor... werd dus al ingezien voor de crisis. Nu ja. zal die noodzaak uh, uh, heel sterk gevoeld worden. Je, je zegt, hè, mensen gaan elkaar morgen ook ontmoeten. Mensen die zo neem ik aan, in verwarring zijn. Want uh, uh, hun, hun rustige positie als commissaris... is natuurlijk in de afgelopen jaren enorm opgeschud. En de publieke opinie uh, uh, heeft een steeds negatiever imago gekregen... van, van die functie. Ja, dat is, uh, dat is zeker zo. En we weten ook niet helemaal zeker of dat wel terecht is. Want we zijn er niet bij in die bestuurskamers. Dus wij weten niet of ze wel of niet dat toezicht goed hebben uitgeoefend. En of ze de, echt de vinger op de zere plek steeds hebben gelegd. Daarnaast ja, commissarissen zijn commissarissen eigenlijk maar uh, anderhalve dag per maand uh, aanwezig... gemiddeld bij zo'n onderneming. Ik denk dat de mensen op straat uh, denken dat, dat zo'n commissaris een, een soort fulltime job is... Dat is niet zo. Dus in die anderhalve dag per maand moet hij toezicht houden... op het rijlen en zeilen van die onderneming. En toezicht houden op die raad van bestuur. Maar er zijn wel dingen misgegaan. Er zijn zeker er zijn dingen zijn misgegaan. Voorbeelden van en er van. zijn ook zeker signalen van dat het niet allemaal even goed gaat. Dus uh, uh, ze, ik denk dat ze het zeker verdienen om erop aangesproken te worden. Net zoals aandeelhouders dat verdienen. Net zoals de raad van bestuur dat verdient. Mm -hmm. En commissaris ook. Het zou alleen... Zo mooi zijn als ze zelf iets meer openheid geven over wat ze dan precies gedaan hebben om het een en ander te voorkomen. Want morgen is het grote thema op uh, die dag uh, communicatie. Is dat iets waar het aan schort? Ja, dat is, uh, dat is echt nog iets uh, wat, wat ook op onderzoeksgebied interessant is. Uh, ik denk dat de commissarissen dat nog niet goed geleerd hebben hoe ze kunnen uh, communiceren met hun belanghebbenden. En ik zeg bewust belanghebbenden. Vaak wordt er gezegd, de raad van commissarissen... Uh, houdt toezicht voor de aandeelhouder. Uh, in Nederland is dat veel breder. Hou je toezicht voor alle belanghebbenden van de onderneming. Dus ook voor de klanten, voor de medewerkers, ja. ook voor de aandeelhouders... niet, alleen voor de, niet aandeelhouders. alleen voor de aandeelhouders. Dat is in het Arsax model nogal het geval, hè? Dat ja. de aandeelhouders centraal staan. Daar staat de aandeelhouder echt centraal... En, um, ja, Dat heeft natuurlijk ook tot uh, nodige excessen geleid in de afgelopen periode. Mm -hmm. en bij ons hanteren we het, uh, wat men dan noemt het Rijnlandse model? In principe wel. En zou je dus ook alle relevante stakeholders in gedachten moeten houden. En gebeurt dat ook voldoende? Um, nee, dat gebeurt nog niet, denk ik, voldoende. Je ziet dat ook uh, als je ze vraagt van waar houdt u nou vooral toezicht op... dan is het uh, toch vooral ook op de performance van de onderneming. Het, het, uh, de winst, het... Uh, en maatschappelijk verantwoord ondernemen is echt een van de zeven toezichtstaken die zijn toebedeeld aan de commissarissen. Maar daar hoor je ze veel te weinig over. Ik vind dat, ik vind dat ook bijvoorbeeld een van de mm -hmm. dingen waar best wel wat meer druk op mag komen te liggen. Ja, dus het dreigt een beetje dat anglo model te worden. He? Je zegt de, de performance, zoals jij het noemt, de winst van de onderneming, dat is goed voor die aandeelhouders. Daar ligt de nadruk op, terwijl al die andere zaken en die andere belanghebbenden wat verwaarloosd zijn? Ja. Zou je dat ik, mogen zeggen? Dat denk ik dat je dat wel zou mogen zeggen. Dat is een forse uitspraak. Ja. Maar ik denk dat dat is wel aan het veranderen. hoor. Dat, um, je merkt dat, dat maatschappelijk verantwoord ondernemen... of de maatschappelijke aspecten van ondernemen... dat dat steeds meer in het gezichtsveld komt van die commissarissen. Alleen ik denk dat ze nu vooral gefocust zijn... op hele harde, meetbare uh, aspecten. Risicomanagement, het toetsen van de strategie de financiële verslaggeving, dat noem ik de wat hardere criteria. Maar is dat ook niet onder druk van een raad van bestuur? Want die leiden het bedrijf, die willen het bedrijf succesvol maken... die willen goede sier maken bij de aandeelhouders ja. in sommige gevallen. Maar in principe zou je kunnen zeggen dat de raad van commissarissen... nog boven de raad van bestuur staat. De, de, de grootste macht die de raad van commissarissen heeft... is het benoemen en het ontslaan van de raad van bestuur. Dus eigenlijk zou de raad van bestuur naar de raad van commissarissen moeten luisteren. Maar waarom gebeurt dat dan niet? Dat gebeurt ook wel, denk ik. Alleen, uh, maar niet voldoende? Niet voldoende, maar misschien legt de Raad van Commissarissen... soms ook de nadruk op de verkeerde dingen. Er is wel een risicocommissie commissie binnen zo'n... Uh, of een auditcommittee, dus de verslaggeving binnen een Raad van Commissarissen. Maar er is bijvoorbeeld niet een stakeholdercommittee. Mm -hmm. Als je, dat is een belanghebbende committee. Als je vindt dat je echt ook de nadruk moet leggen... op het, op het uh, toezicht houden op, het, op je belanghebbende... dan moet je die, die dialoog ook aangaan dan moet je ook weten wat die belanghebbenden zo belangrijk vinden. Nou, Dan vind ik dat je best bijvoorbeeld zo'n commissie in het leven kan roepen... die zich daar specifiek op richt. Ja, maar dan zou je dus inderdaad letterlijk uh, contact moeten zoeken... met de klanten van bijvoorbeeld een bank ja. en met de medewerkers van een bank... Ja. en met de omwonenden van een bank. Ik bedoel, en niet alleen maar met de aandeelhouders in die raad van bestuur. Ja, en dat moet je wel, uh, of, uh, wel goed georganiseerd doen. Je kan niet zomaar het bedrijf inlopen en met iedereen eens een praatje gaan maken... Of inderdaad met, je, met de omgeving uh, te pas en te onpas... maar praatjes gaan maken of informatie gaan inwinnen. Dat moet je georganiseerd doen. Maar ik denk zeker dat die dialoog beter kan. Dat je ja. echt uh, dat gesprek aan moet gaan. En de aandeelhouder ook. hoor. Als, je, als de aandeelhouder die kan wel kritiek hebben... maar stel dan een vraag op die aandeelhoudersvergadering... Ga zelf ook die communicatie aan. Was het imago van commissarissen en toezichthouders beter gebleven. op het moment dat er meer gecommuniceerd zou zijn? He, de toezichthouders of de commissarissen van ABN Amro. die krijgen de Zwarte Piet uh, uh, toegespeeld. Er zijn uh, meer van die voorbeelden. DSB heeft onder vuur gelegen. Zouden die uh, commissarissen een beter imago hebben gehouden. als ze van meet af aan hadden gecommuniceerd. wat ze hadden gedaan, op welke manier ze hun taak hadden uitgeoefend? Ik denk zeker dat het had bijgedragen aan een beter imago. Daar ben ik van overtuigd. Het is nu echt een black box wat daar gebeurt. Gaat er iets mis binnen een onderneming... dan staat is de kop in de krant meteen... commissarissen hebben zitten slapen. Maar we weten het niet. We, misschien is er wel in die uh, vergadering het een en het ander gezegd... en hebben ze het geprobeerd om te draaien. Maar een raad van commissarissen zit er vooral om toezicht te houden. Het, wat een commissaris niet moet gaan doen, is op de bestuursstoel gaan zitten... Het bestuur, het management... Maar je, je zegt, hè, ze moeten niet op de bestuurdersstoel gaan zitten... maar ze hebben dus wel de macht om te zeggen... meneer Jansen, uh, u functioneert niet, u bent slecht voor het bedrijf... we gaan u niet ja. herbenoemen. Ja. En wat... Maar doen ze dat voldoen? Hebben ze voldoende inzicht in wat de beste mensen zijn voor de beste plekken? Nou, dat zien we dus ook bijna niet. Als iemand weggaat bij een bedrijf of opstapt... wordt er bijna nooit de werkelijke reden gezegd. wordt heel vaak gezegd als iemand tussentijds... Uh, opstapt, vertrekt, vertrekt vrijwillig... of een in, in gezamenlijk overleg... of om persoonlijke redenen. Maar er wordt nooit gezegd... Uh, Pietje functioneerde niet en daarom sturen we hem weg. Omdat, dat, is, ja, dat noemen we een beetje... de bespaar sfeer. die is nog heel erg intact in die omgeving. Een dus... beetje het old boys network. Ja, ik heb zelf een ontzettende hekel aan die term. Maar het zijn voornamelijk boys toch nog, hè? Ja, uh, maar inderdaad... het. Uh... Het besparen elkaar, ja, de elkaar sfeer, ook om het netjes te houden. Om, om iemand niet eh, zwart te maken. of om En dat, dat is misschien ook goed. Alleen, we horen zo weinig werkelijke, de werkelijke achtergrond van dat soort zaken. Ja, en de, de publieke opinie vraagt ook om steeds meer transparantie. De pers zit er natuurlijk heel ja. uh, uh, uh, dicht bovenop. Op een gegeven moment kun je ook geen kant meer op denken. Je zult wel die weg uit moeten... Om meer te communiceren. Ja, ja dat denk ik ook. Ja. Denk ook. Al, nu, nu is er weer zo'n voorbeeld. Hè? Uh, twee uh, bestuurders van In Holland uh, zijn ontslagen. Die krijgen dan een forse ontslagvergoeding uh, mee. Uh, en dan wordt er alleen maar gezegd, ja, dat is goedkoper dan uh, via de kantonrechtersformule. Maar wat er nou precies met die twee bestuurders aan de hand is geweest, waarom ze weg moeten, waarom ze dit bedrag meekrijgen, waarom ze überhaupt een bedrag mee, daar wordt niets over gezegd in de pers. Althans, uh, In Holland laat zich daar niet over uit. Dat is een gegeven van twee dagen geleden. Ja, nee, dus daar kunnen ze best wel wat meer openheid over geven. Ik kan me ook wel weer voorstellen dat als je bepaalde contracten met elkaar hebt afgesloten. en dat je die gaat nakomen. Misschien dat die contracten nu niet meer zouden worden afgesloten, maar. Maar ze zet... leg dat dan uit, zo. Maar ik leg zeggen. dat dan uit en zo moeilijk is dat niet. Dat. Nee. Uh... Je hoeft niet uh, inderdaad alles open en rood op tafel te leggen, maar je kan best enigszins toelichting geven. Ja, transparantie ook een belangrijke uh, ding om in het achterhoofd te houden als je heden ten dagen commissaris of toezichthouder ja. bent, dus wat dat betreft. Nou presenteer jij morgen, meintje, de uitkomsten van dat nationaal commissarisonderzoek. Dat voerde je trouwens uh, nog uit vanuit de Erasmus Universiteit in Rotterdam, waar je ook nog steeds aan verbonden bent. Uh, wat zijn de belangrijkste uitkomsten van dat onderzoek? Nou, we kijken in dat onderzoek altijd sowieso naar de trends. Van wie zijn die commissarissen nu? Uh, is die samenstelling veranderd? En daarnaast hebben we elk jaar een thema. Nou, als we naar de trends kijken, dan uh, verandert er eigenlijk weinig. Uh, nog steeds is het een merendeel man. Gemiddelde leeftijd ongeveer 60 jaar. Uh, hoog opgeleid, 72% heeft een universitaire opleiding. Dus dat is allemaal een beetje gelijk gebleven. Wat wel in die trends opvalt, is dat er weer... Um, Minder of meer via het eigen netwerk wordt gezocht. Terwijl dat was de afgelopen jaren, zagen we dat heel erg uh, dalen. Dat, uh, vroeger hadden we het cooptatiesysteem. Het het mm -hmm. De commissarissen zochten zelf hun collega's uit. Um, nou, dat is langzaamaan om toch buiten die eigen kring te gaan zoeken. Is dat opgeschoven naar, uh, doe dat met advertenties ook, of door een executive search bureau, een headhunter? Dus dat, daalde, uh, dat percentage dat, dat daalde, Nou, dat is nu weer een beetje aan het stijgen. Dat, dat is een opvallend resultaat, vind ik. Dus ja, waar je ook niet blij mee bent, denk ik. Want jij pleit voor diversiteit. Je had het net ja. over de samenstelling van de Raad van Commissarissen... waar je zelf in zit, en die is heel divers. Nee, ze zijn dus inderdaad weer in hun eigen kring uh, aan het zoeken. Daar lijkt het op. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de trends. En uh, het thema dit jaar was communicatie. Dus we hebben heel veel gevraagd ja. van nou, welke vormen van communicatie gebruikt u nu zou u willen dat dat verbetert? Nou, ze vinden op zich vinden de commissarissen dat ze uh, voldoende transparant zijn. Ze hebben uh, voldoende zeg maar, maar ze zouden het wel graag willen verbeteren. Um, wat opvalt is dat ze gesprekken met stakeholders, hun belangrijkste communicatievorm vinden. Dat wat... zijn dus de aandeelhouders, de ja. uh, medewerkers, de klanten, noem maar op. Terwijl ik had gedacht dat bovenaan zou staan het raad van commissarissen verslag in het jaarverslag, omdat dat, maar dat is ook het meest zichtbare. Communicatiemiddel wat wij zien als publiek, maar blijkbaar vinden we dat er ook wel veel gesprekken plaats. Um, wat tussen de sectoren, want in het onderzoek zitten meerdere sectoren, zowel beursondernemingen, niet-beurs, familiebedrijven, zorginstellingen, woningcorporaties. En het verschil, uh, wat enorm verschilt tussen die organisaties, is het gebruik van de website. Dat is ook heel bijzonder, dat, je, dat beursondernemingen maken voldoende gebruik van die website, maar de andere sectoren helemaal niet. Hoe komt dat? Ja, hoe komt dat dan? Dan ga ik dat natuurlijk uitleggen. Maar ik, het, mijn gevoel zou zeggen dat beursondernemingen... wat dat betreft uh, professioneler georganiseerd zijn. Daar staat natuurlijk sowieso al heel veel informatie op de website. Ook omdat beursondernemingen geld moeten verdienen... en dus uh, uh, misschien nu als eerste doordrongen zijn van het feit... dat een beter imago pas uh, bereikt kan worden doordat er gecommuniceerd wordt... en doordat er uh, transparantie plaatsvindt? Ja, ook omdat er wel, dat ze wel verplicht informatie op de website moeten zetten. Hoor. Dus dat ze verplicht bijvoorbeeld uh, het beloningenbeleid moet op de website staan. Of de klokkenluidersregeling, dat is echt bij wet bepaald, dat moet op de website staan. Maar uh, los daarvan is natuurlijk de website gewoon een heel handig middel... om de wat statischere informatie, dus informatie die toch niets te maken heeft met het toezicht van het afgelopen jaar om die gewoon op de website te zetten. Dan vervel je je RwC-verslag niet je, in het jaarverslag. Ja, het jaarverslag van de Raad van Commissarissen. Ja, en dat, dat kan je dan concentreren op echt het gevoerde toezicht van het afgelopen jaar. Maar zeg je eigenlijk, van op, op die website kun je, kun je uh, sneller uh, vertellen wat, wat je aan het doen bent. Uh, zeg je ook dat, dat, dat commissarissen moeten gaan bloggen of moeten gaan twitteren? Ja, en ik denk wel dat dat heel gevaarlijk is. Omdat je dan uh, eigenlijk ad hoc gaat reageren. Dus dan ga je tussentijds op misschien berichtgeving in de pers ga je reageren. En ja, het, het, wat het gevaar wat dat heeft, dat je dan natuurlijk een sneeuwbal creëert. Um, want daar komen dan, reageren natuurlijk weer mensen ook weer op. Ik denk wel dat elke raad van commissaris een communicatieplan moet hebben. Bedenk van tevoren wanneer je wat wil zeggen. En doe dat dan bij monden van de voorzitter bijvoorbeeld. Ga niet allemaal door elkaar lopen roepen. Maar laat gewoon de voorzitter echt ook die, die, uh, die spokesperson mm -hmm. rol op zich nemen. En ik vind dat, dat ze best wel wat inhoudelijker mogen communiceren. Dus echt zeggen hoe ze toezicht hebben gehouden. Dus niet alleen maar zeggen... ik houd toezicht op de risico's van de onderneming. Nee, ook hoe doe je dat dan en wat is je mening daarover? Dat je ook zegt van ik heb toezicht gehouden... op de strategie van de onderneming. En we hebben onze twijfels of uh, we hebben vragen gesteld over... die en die overname. Maar toch scharen wij ons als raad van commissarissen... ons achter het besluit van de raad van bestuur. Dat je echt je mening laat zien over dat gevoerde toezicht. Is dat een van de belangrijkste aanbevelingen uh, die jij uh, morgen zal presenteren... naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek? Ja, meer inzicht in toezicht. Meer inzicht in toezicht, ja, <laughs> ja. Dat, is mooi gezegd, ja. dat is mooi gezegd. Even naar, naar hoe een bedrijf en een, een, bijvoorbeeld een, een instelling als een woningcorporatie... of een uh, zorginstelling is georganiseerd. Jij zegt de Raad van Commissarissen staat boven de Raad van Bestuur. Mag je zo zeggen dat de Raad van Bestuur de dagelijkse leiding... ...van een bedrijf op zich neemt... ...en dat de raad van commissarissen of de raad van toezichthouders... ...controleert of die leiding op adequate manier plaatsvindt? Ja, dat is eigenlijk heel goed gedefinieerd. Eigenlijk moet je het zo zien dat het management... ...die, heeft, die voert eigenlijk de dagelijkse leiding uit... ...en vanuit het anglo saxisch perspectief gedacht... ...voor de aandeelhouder, de eigenaar van de onderneming... Die, um, die kan dat niet meer zelf doen. De ondernemingen zijn te groot geworden. Daar is, zit een... Dat kan meneer Philips niet meer inderdaad. Nee, dus nee. daar zit een, een, een directie die dat voor ze doet. Uh, en nogmaals, dit is heel erg vanuit het anglo-saxische model bekeken. En um, dan is er één theorie die zegt... daar heb je dus een toezichthouder voor nodig of die dat wel goed doet. Want dat management hoeft niet hetzelfde, dezelfde richting op te denken... als die aandeelhouder. Dus als die zijn eigen belang gaat nastreven... hoeft dat niet hetzelfde belang te zijn van die aandeelhouder. Nou, dat is heel erg vanuit het wantrouwen gedacht. De raad van commissarissen is de controleur. Die moet mm -hmm. zien, kijken, dat het management het wel goed doet. Nou, als je, je hebt ook een andere theorie, de stewardship-theorie. Die zegt veel meer, nee, die manager, het management... die heeft echt wel die zorg voor die onderneming... en die wil dat op zijn beste manier doen. En die raad van commissarissen die dient dan veel meer als een uh, sparringpartner... of een, een raad van advies, of iemand waarmee ze bepaalde beleidsvoornemers kunnen toetsen. Nou, dat is veel meer vanuit vertrouwen. He, dat is, ik... is dat de manier waarop het in Nederland uh, over het algemeen georganiseerd is? Of is dat de manier waarop het in Nederland georganiseerd zou moeten zijn? Nou, dat zo zou het eigenlijk moeten zijn, vind ik. Ik vind eigenlijk dat je um, inderdaad vanuit vertrouwen toezicht moet houden. En dat is ook uh, waarom ik me bijvoorbeeld bij Nijrode ook heel erg op mijn plek voel. Uh, Nijrode heeft ook heel erg die visie dat ze leiders op willen leiden. De toekomstige leiders, maar ook de huidige leiders... Naar dat soort mensen die de zorg hebben voor een onderneming, het, het management uitvoeren vanuit een positieve gedachte. Niet omdat ze hun eigen zakken willen vullen, nee, omdat ze het beste voor hebben met die onderneming. Dat, dat vraagt om een bepaald soort leider, mm -hmm. ja, ook een soort dienend leiderschap. En ook het toezicht daarop, of de, de raad van commissarissen, die helpt daar aan mee in plaats van dat hij daar als controleur bovenop zit. Want jij leidt dus inderdaad op rode als hoogleraar... ook de commissarissen van de toekomst uh, op, ja. uh, volgens deze idealen. Stel dat die idealen nageleefd zouden zijn in de afgelopen uh, 10, 15 jaar. Zou de crisis dan zo diep zijn geweest als die nu is geweest? Of nog steeds is uh, voor ons sommigen? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat, dat de crisis voor een groot deel ook voorkomt... uit een bepaald egoïsme... Wat wat langzaam in onze maatschappij is uh, geslopen. of Misschien al heel lang, maar zo lang ben ik hier nog niet. Dus, uh, maar dat, uh, ja, en dat, dat, dat dat jammer is, dat, dat, dat er te veel uit eigen belang is gehandeld. Ja, En hoe doorbreek je dat? Is het de publieke opinie die dat uiteindelijk gaat doorbreken? Omdat die publieke opinie zegt, wij vertrouwen die mensen niet meer... we vertrouwen die bedrijven niet meer... En als een bedrijf niet vertrouwd wordt... gaat het natuurlijk ook niet zo goed met de omzet op een gegeven moment. Nou, ook om, om opleidingsprogramma's te veranderen. Ik heb zelf economie gestudeerd. In mijn opleiding zat zeg maar, niet een onderdeel financiële ethiek bijvoorbeeld. En nu zie je eigenlijk bij elke opleiding... hoort een onderdeel ethiek, integriteit, gedrag. Dat, dat, is, eigenlijk, dat, dat is echt iets van, van de laatste periode. Dat je niet alleen maar studenten leert hoe opties werken en hoe aandelen het meest waard worden. Nee, ook een stukje gedrag. Hoe, hoe doe je dat dan? Hoe leid je dan een bedrijf? Nou, dat is gewoon ontzettend belangrijk. En dat kan je als een universiteit, dat is ook zo leuk van, van werken... sowieso met jonge studenten, maar ook met, met ouderen die al gepokt en gemazeld zijn... die daar toch ook over na willen denken. Ja, oké, okay, die, die willen erover nadenken. Dat is mooi, maar er zullen ook heel veel commissarissen zijn... die al jaren die commissariaten bij allerlei bedrijven uh, uh, vervullen. En die zeggen, ja, maar mevrouw, ik bedoel, wij zijn ervoor om uh, winst te, te maken... en uh, dat, dat doen we samen met die Raad van Bestuur zo goed mogelijk. Die willen helemaal niet horen van financiële ethiek. Nee, ik denk uh, zeker dat er een groep is die gewoon niet meer wil veranderen. Uh, maar er is een hele grote groep die wel wil veranderen en ook... Uh, Daarom zeg maar dat Old Boys netwerk. Heb ik daar een beetje een hekel aan, omdat er genoeg ook oudere commissarissen zijn die echt wel die wil hebben om dat anders aan te pakken. Ik, ik spreek liever van old school en nieuw school commissaris, waarbij de old school commissaris niet wil veranderen, maar dat heeft niks met leeftijd te maken. Je hebt ook, ook jongere mensen die gewoon zo vastgeroest zijn in hun eigen ideeën, die willen niet meer veranderen. Maar je hebt de nieuw school commissaris die wil uh, die doet dan kennisontwikkeling. Die is bereid om zichzelf te evalueren. Um, die, die kijkt wel naar gedrag. Die, die kijkt ook verder dan die aandeelhouderswaarde. Dus er is echt wel een hele grote groep... die bereid is om dat commissariaat te professionaliseren. En die hebben de toekomst. En die hebben absoluut de toekomst. Ja. Commissariaten, of commissarissen liever gezegd... die eh, zichzelf evalueren, dat is ook een heikel punt. Daar gaan we het straks uitgebreid eh, verder met je over hebben, Mijntje Lucaat. Maar ik stel voor dat we eerst gaan luisteren naar de muziek die je hebt meegenomen. Uh, muziek uh, van jouw generatie, maar die ook je kinderen uh, uh, uh, erg aanspreekt. En die ook nog gaat eigenlijk over dat waar we het over hebben vannacht in Casaluma. Over de positie van commissarissen en toezichthouders. Je hebt Michael Jackson meegenomen, hè? Ja. En waarom dan juist Man in the Mirror? Nou, ik vind het uh, niet het mooiste nummer wat Michael Jackson heeft ge gemaakt. Ik vind het wel een mooi nummer. Maar het is inderdaad, uh, en uh, vind ik Michael Jackson gewoon geweldig, maar ook de boodschap in het lied. Hè, Man in the Mirror. Uh, hij zegt ook op een gegeven moment: van als je de wereld wil veranderen, begin dan bij jezelf en, en uh, kijk naar jezelf. En uh, ja, ik pleit inderdaad altijd voor die zelfreflectie, ook bij commissarissen. Laat jezelf evalueren. Doorbreek die bespaar elkaars weer. Um, je, je mag best wel eens kritisch naar elkaar kijken. want Doen we het wel goed? Nou, Man in the Mirror. <laughs>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 Am I to be blind? Michael Jackson, Man in the Mirror, meegenomen door Mijntje Luceraat. Mijntje is hoogleraar Corporate Governance aan de Universiteit Nijenrode. En morgen presenteert ze de uitkomsten van het Nationaal Commissarissenonderzoek. Dat is de dag van het commissariaat. Meintje, je net. Um, het is belangrijk dat leden van, van die raden van commissarissen uh, zichzelf ook evalueren. Maar hoe kun je mensen daartoe aansporen? Om dat wettelijk verplicht te maken. En Maar hoe kun je dan aan zo'n wettelijke verplichting handen en voeten geven? Ja, dat is natuurlijk, want ik zeg dat nu wel uh, gekscherend... maar toch, ik, ik geloof wel in dat je, dat je je door een externe partij laat evalueren. En dan bijvoorbeeld één keer in de drie jaar. Dat je elk jaar het met elkaar even doet... maar één keer in de drie jaar met een externe expert. Want nu controleert niemand in principe die raad van commissaris. Nee, en in principe denk ik wel dat, dat de meeste raden ervan overtuigd zijn... dat ze zichzelf evalueren, maar hoe gebeurt dat in de praktijk? Uh, je hebt je december meeting. Uh, aan het eind van die meeting ga je met elkaar uit eten. En, wijntje uh, erbij. Wijntje erbij. Of, en nog net voor het einde van de vergadering... Ik chargeer hoor, maar vraag je aan elkaar van hoe ging het dit jaar. En je zit met elkaar rond de tafel. En ga dan maar eens rechtstreeks tegen uh, Pietje zeggen... dat je eigenlijk vindt dat hij te weinig tijd besteedt aan zijn commissariaat. Dat zou wel moeten, maar dat gebeurt in de praktijk. Ja, want dat dat, is... dat, dat, dat, die bespaar elkaar. Dat is die bespaar elkaar uh, uh, sfeer, cultuur ja. Weer. ja. En uh, het is natuurlijk, we hebben het ook over een, een niveau mensen die het niet meer zo gewend zijn uh, dat hun de maat wordt genomen. Nee, ja, dus... je zei oudere heren vaak, ja. uh, mensen met een hoge opleiding, mensen ervaring. Van dienst, ja, dus het zijn ook niet de minste. Uh, dus ik heb ook heel veel respect hoor voor, de, voor die mensen die daar zitten. Maar het kan helpen om daar gewoon een externe evaluator bij te zetten, die bijvoorbeeld eerst individueel... met die commissarissen spreekt, uh, ook om bijvoorbeeld te weten... hoe de voorzitter zijn rol vervult. Een voorzitter van de Raad van Commissarissen is heel belangrijk. Die, die is echt de speel tussen ook die Raad van Bestuur. Die bespreekt dingen voor. Dan moet je als raad ook kunnen zeggen of je vindt... dat zo'n voorzitter zijn rol goed vervult. Ja, en jij pleit dus zelfs voor een wettelijke verplichting? Nou, ik denk dat dat heel veel zou oplossen. Want we hebben nu allerlei wetsvoorstellen die eigenlijk gericht zijn op het verbeteren van gedrag. Bijvoorbeeld het maximum aantal toezichtsfuncties... ligt nu een wetsvoorstel. Dat is natuurlijk eigenlijk bedoeld om te zorgen... dat elke commissaris voldoende tijd aan zijn commissariaat besteedt. Dat is er om gedrag. Het gaat niet om die vijf. Het gaat gewoon om dat ze voldoende tijd besteden. Maar bij de één is het maximum bereikt bereik bij drie. En de ander kan er bijvoorbeeld best tien hebben. Ja, ja, ja. Nou, ik denk, als je die evaluatie invoert dan hoef je dat maximum helemaal niet in te voeren. Want dan komt er tijdens de evaluatie uit... Um, degene met, met, met drie die moet er niet echt nog eentje bij nemen... en die met tien, dat gaat prima... Ja, want je, je moet natuurlijk wel je realiseren... dat uh, commissarissen, wat je zei het al... die werken zo'n anderhalve dag uh, per maand, zei je. Ja. Uh, uh, voor, voor het bedrijf waar ze dan commissaris zijn. Daar strijken ze toch vaak een prettig salaris voor op. He. Ze gemiddeld uh, heb ik ergens gelezen, 50.000 euro. Bij beursondernemingen. Bij beursondernemingen, ja. dat is toch een behoorlijk uh, bedrag. Uh, dan mag je toch ook wel aannemen... dat die toch minstens die uh, anderhalve dag in de maand werken. Ja. Als dat niet gebeurt, is dat toch wel redelijk schandelijk. Ja, nou, ik denk eerlijk gezegd dat het uh, in de praktijk ook nog wel meer is... hoor, dan die anderhalve dag per ja, maand. Ja, je hebt de, de positieve en de negatieve ja, uh, dus uh, Maar je, de, het gebeurt, iedereen kent de verhalen van de enveloppen... die pas in de uh, vergadering worden opengemaakt. Ja, dat, dus, dat en daar moet, je zou je dus uh, elkaar op moeten kunnen daar aanspreken? Daar moet je elkaar op kunnen aanspreken. Doen jullie dat bij jullie uh, eigen raad van commissarissen... waar jij ook in zit bij, bij ASN? Um, ja, we, we evalueren wel aan de hand van een, een puntenlijstje... de dingen die we echt uh, van tevoren ook hebben bedacht... wat we belangrijk vinden, of dat ook uh, gebeurt en of we dat ook doen. Uh, ik heb het nog niet meegemaakt, dus ik zit er nu anderhalf jaar in... dat we dat door een externe partij hebben laten doen. Maar stel jij komt bij een vergadering en je maakt dan je envelop pas open... is er dan een collega die zegt, ja meintje, zo, zo werken we hier niet? Ik denk dat er dan wel iets over gezegd wordt, ja. Zul jij dat zeggen tegen je collega? Uh, ik zou op zijn minst daar uh, toch wel even de aandacht op vestigen. Ja, ja. Ja. Een, een wettelijke verplichting voor een externe e evaluatie, wellicht één keer in de drie jaar van die raad van commissarissen. Er zijn meer voorstellen op dit moment. Het, het kabinet is, is bijvoorbeeld in navolging van de rapportage van uh, de parlementaire onderzoekscommissie de wit van plan om een geschiktheidstoets te introduceren als het gaat om het houden van toezicht uh, op, op bankondernemingen. Wat vind je van dat idee. Uh, nou, dat vind ik wel moeilijk. Omdat je vaak als commissaris ook je eigenlijk al bewezen hebt... in je voorgaande carrière. En dat die, die kennis... Hè, bijvoorbeeld Jeroen van der Veer bijvoorbeeld. Het lijkt me geweldig dat als die commissaris is bij je bedrijf... Ja, die ga je toch niet nog een, een examen af laten leggen... of die wel voldoende weet. Hè? Jeroen van der Veer, CEO mm -hmm. geweest van, uh, van Shell. Dus, uh, maar in Engeland bestaat het ook. Daar heb je de charter director. Dus wat, Net zoals de register accountant... heb je daar de register uh, commissaris, zeg maar... En voordat je die titel krijgt, leg je een, een toets van bekwaamheid af. Ik geloof wel heel erg in um, de competenties van de hele raad te samen. Dat heb ik straks ook al gezegd. Het kan zijn dat de een een echt expert is op financieel gebied... en dat de ander veel meer weet over de juridische kant van de zaak. Of dat je bijvoorbeeld een expert hebt die echt uit de, uit de sector komt. Dat is natuurlijk ook mm -hmm. heel belangrijk. Als jij toezicht houdt op een bank, is het handig als je uh, financieel inzicht hebt. Maar heb jij uh, een, een, een bedrijf in uh, internetzaken, uh, uh, is het handig als je veel van ja. internet weet. Ja. Ja. En ik denk ook dat de Raad van commissarissen bij een bank niet allemaal financiële kennis moet hebben. Misschien ja. het, het grootste deel wel, maar niet allemaal. Je pleit voor diversiteit in de samenstelling van zo'n raad. Uh, nou is de, de laatste dagen ook heel erg uh, het, het aantal topvrouwen weer in het nieuws in Nederland. Dat is bedroevend laag. Uh, 8% van de topfuncties bij de bedrijven wordt slechts door vrouwen uitgeoefend. Uh, FNV uh, uh, pleit voor een kwotum uh, uh, van, van, van uh, vrouwen bij, bij uh, bedrijven in de top. In Frankrijk wordt zo'n kwotum zelfs uh, verplicht gesteld binnenkort. Um, zou dat ook een goed idee zijn voor, voor raden van voor commissarissen en toezichthouders om een verplicht aantal vrouwen in die uh, raden toe te laten? Nou Sterker nog, het vetst voorstel is door de Tweede Kamer al goedgekeurd in Nederland en uh, ligt nu voor bij de Eerste Kamer, waarbij ik me afvraag of het goedgekeurd gaat worden. Hoor. Maar um, kijk, ik denk dat er niemand uit principe voor een quota is hè, dat, dat de overheid regels gaat opleggen aan het bedrijfsleven welke mensen ze zouden moeten benoemen. Alleen ook in mijn onderzoek merk ik dat er, er zit geen enkele vooruitgang in Nederland. Iedereen roept van er moeten meer vrouwen komen. En uh, dat gaat bijna niet vooruit. Een quota zou kunnen helpen om dat te doorbreken, om te zorgen dat die massa er komt. Dan op het moment dat die massa is, uh, dat loslaten, dat quota. En dan denk ik dat het nooit meer terugvalt naar dat oude percentage, omdat mensen dan gewend zijn aan die diversiteit. Mm -hmm. Wat je nu ziet, uh, is dat er vaak gezegd wordt, zelfs Rutte zei het nog, bij de vorming van zijn kabinet. Kiezen... Maar heel weinig vrouwen in zitten. Ja, we, ja, daarom. Hij zei, we kiezen voor de beste kandidaat. Nou, dat vind ik echt een belediging. Want dat, waarom kiest hij voor de beste kandidaat? Er is toch geen toets. Er is toch geen tentamen die, dat je af kan leggen dat je zegt van nou, hij heeft een, een tien gekregen en zij had maar een negen, dus we kiezen die tien. Nee, wie de beste kandidaat is, dat is perceptie van degene die hem selecteert. Mm -hmm. Maar wat doen vrouwen anders? In een bijvoorbeeld raad voor, voor commissaris, hoe is de verhouding met jullie? Uh, op dit moment drie vrouwen, twee mannen. Oké, okay, jullie dus zijn in de meerderheid. Ja. Ja. Maar wat maakt jullie raad dan anders? Dat vind ik wel interessant. Wat doen vrouwen anders? Ik kan het natuurlijk niet vergelijken. Bovendien houd ik niet van het generaliseren van vrouwelijke en mannelijke eigenschappen. Maar we weten allemaal dat mannen en vrouwen verschillen. Uh, maar er zijn ook mannen met vrouwelijke eigenschappen... En vrouwen met mannelijke is eigenschappen. Niet zo zwart wit. Dus maar het toch? ligt inderdaad niet zo zwart-wit. Maar wat je nu ziet is dat we een hele homogene toplaag hebben. Allemaal blanke mannen, gemiddeld 60 jaar, allemaal hoog opgeleid. En het grote risico wat dat in zich heeft, is groepsdenken en tunnelvisie. Ze denken allemaal vanuit eenzelfde kader. En uh, dan is de druk op unanimiteit bij groepsdenken is groter dan het overwegen van meerdere alternatieven. En ik ben bedrijfseconoom, dus ook naar diversiteit... kijk ik niet zozeer van vrouwen hebben recht op die posities. Maar het zou beter zijn voor het bedrijf als je die diverse blik naar binnen haalt. Het is dus gewoon veel beter. Je overweegt dan meer alternatieven. En je komt uiteindelijk tot een betere besluitvorming. Niet omdat die vrouw een beter idee heeft... maar omdat je met z'n zessen hebt gezeten... waarbij er ineens andere ideeën op tafel kwamen. Ja, en... Dat zou dan de meerwaarde kunnen zijn van een divers samengestelde raad ja. van commissarissen, ook met, met een uh, bepaald aantal vrouwen daarin. Uh, jou niet van generaliseren, zeg je. Maar ik ga het toch even <laughs> doen in deze vraag. Zou, uh, zouden uh, meer vrouwen in raden van commissarissen en toezichthouders? Zouden die de kredietcrisis hebben kunnen voorkomen? Nou, voorkomen niet. Maar het, ik denk wel dat, dat vrouwen een ander soort leiderschap uh, voor ogen hebben. Dat denk ik wel. Om dan toch maar te generaliseren. En dat dat dienende leiderschap, waar ik het eigenlijk ook eerder over heb, mm -hmm. heb, gehad, dat is ligt eerder bij mensen met vrouwelijke eigenschappen dan met mannelijke eigenschappen. En als je nou die combinaties bij elkaar brengt, hè, echt die diversiteit, mannen, vrouwen, jong, oud, uh, verschillende culturele achtergronden misschien, dan haal je het beste haal je dan bij elkaar. Opnieuw een belangrijke aanbeveling: uh, hoe uh, uh commissarissen en toezichthouders kunnen werken aan een beter imago... en een verdiend beter imago in dit geval. Mijntje, Mijntje, dankjewel dank dat je hier wilde zijn uh, vannacht. Je bent uh, hoogleraar Corporate Governance aan de Universiteit Nijrode... en morgen presenteer je de uitkomsten van het uh, Nationaal Commissarissenonderzoek... op de Dag van het Commissariaat. Dank nogmaals dat je hier wilde zijn. En uh, als u dit gesprek nog eens wilt terugluisteren, dat kan... dan kunt u zich abonneren op onze podcastservice via casaluna.ncv.nl. En via diezelfde website kunt u zich ook abonneren op onze nieuwsbrief. Ja, Commissarissen en toezichthouders houden als het goed is... een oogje in het zeil bij bedrijven en instellingen. Maar bij wie houdt u een oogje in het zeil? Uh, let u een beetje op uw oude ouders? Of zit u in de kerkenraad? Of past u op uw kleinkinderen? Of zit u in het bestuur van een plaatselijke vereniging? Daarover praat ik graag met u verder zo dadelijk na ene U kunt ons nu al bellen op 0800 1121, 0800-1121.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 Uh, is namelijk ik ben bek af want ik heb zoveel details uh, gehoord gisteren Dat ik er. hele wal Heer, heer, heer, heer. Heer, Heer. eh eh eh Heer. eh eh ja, is goed. Ik zat even te kijken in de, in de trompetten van deze maand. Wil jij nou maar een gemeentebericht? Ik ook, okay, goed. Doe ik een gemeentebericht. gemeentebericht? Gemeentebericht. Het gaat over de trompetten. De afgelopen trompetten. Daar zijn in de puzzel op pagina 9 wat fouten geslopen. Horizontaal: 1 provinciale hoofdstad. 6 waswater. 7 zangnoot. Moet zijn oude maat. En waarbij 9 oude maat zijn, moet zijn zangnoot. En bij 10, stad in het zuiden van België, moet zijn Engelse titel. En waar Engelse titel staat, moet zijn reeds. En bij 16 wordt speelgoed gevraagd, maar dan moet zijn voorzetsel en dan verticaal. 1, schuilplaats moet zijn zwemvogel. 2, speel moet zijn godsdienst. Waar 3, verduistering wordt gevraagd, daar moet die schuilplaats zijn. 4, muziekplaat moet zijn stekje. 5, Engelse afstand moet zijn paling. En waar 14 zangnoot wordt gevraagd, is eigenlijk die verduistering. En waarop 15 godsdienst wordt gevraagd, wordt gevraagd om een muziekplaat. Dus de juiste oplossingen kunt u nog sturen... voor aanstaande woensdag naar de Trompetta in Hapert. De open microfoon. De open voor iedere microfoon. naar die wat kwijt wil. Iedere berg naar die wat kwijt wil. Voor iedere berg die wat kwijt wil. Ogen. Uh, ja, hallo, uh, ik ben uh, Bert Meiland. Uh, ik ben de onderwijzer hier uh, van uh, het schooltje hier uh, om de hoek. En ik wou even zeggen tegen alle kinderen en uh, ook misschien wel volwassenen: dat uh, faalangst helemaal niet erg is. Dat je. Uh... Maar ik, even... ik begin echt opnieuw. Uh, uh, ja, hallo, dit, mijn naam is uh, Meiland. Ik ben onderwijzer hier uh, uh, van om de hoek. En ik wil even zeggen dat. Uh, voor alle kinderen en uh, uh, uh, leerlingen van de school en ook daarbuiten... dat faalangst helemaal niet erg is. Dat je gewoon altijd moet denken uh, in jezelf. Dat, dat, uh, want als je, als je dat niet doet, dan is het heel erg lastig. Je moet bijvoorbeeld gewoon denken aan uh, bijvoorbeeld, uh, Ruud van Nistelrooy. Uh, als die uh, uh, na zijn zware bestuur een paar jaar geleden had geroepen... ik kan mijn toekomst wel vergeten... dan uh, was hij nooit uh, nu op het allerhoogste niveau teruggekeerd. Je moet, je moet dus eerst altijd van jezelf... Uh, Uitgaan, dat wou ik even zeggen. Bedankt, jongens. Bergijk. Ah. Ja, dames en heren, uh, we hebben een uh, bijzondere gast in de studio, moet ik zeggen. De dichter Tines van der Akker, woonachtig hier in Bergijk. Tines uh, zit hier en uh, Tines is een man van nou, 1,34 meter, 3, 44, denk ik. Uh, kleine 120 kilo, schoon aan de haak. Uh, bovenarmen met tatoeages van allemaal grappige Suske- en Whiske figuren. Tante Sidonia's, granuliken zie ik staan. Lambiek, Jeromeke en natuurlijk de helden zelf. Uh, Tines, uh, hartelijk welkom. Tinus. Ja. Hartelijk welkom. Uh, ja, je weet waarom we jou uh, hebben uitgenodigd. Ja. Uh, jouw gedichten zijn uh, bij zowel mij als uh, Peer van Eersel echt, echt goed aangekomen. En uh, nou zijn we toch echt benieuwd naar de, de mens achter de gedichten hoe hoe hoe hoe hoe hoe hoe hoe hoe hoe hoe hoe hoe hoe hoe hoe om... Om... Om... Om... Om... Om... Om... Om... Om... hoe hoe om om om om je, je, je, je gevoelens, zal, zal ik maar zeggen... om die op, op, op, op, op, op, op, op, op zo'n manier op papier te zetten. Ja, dat, omdat, omdat ik ook gewoon niet veel zeg. Je bent geen echte prater? Nee. Nee, maar Tienus eh, van de Akker is ook niet mijn echte naam. Oh. Maar eh, ja, die echte naam vertel ik liever niet. Het is om, een... Het is een... Het is een een alternatief. Juist. Nou, dat respecteren wij natuurlijk. Nee, nou, want kijk. Dat is heel erg veel van mezelf. En uh, in het normale leven ben ik. Uh, gewoon wel heel anders. Het is wel heel erg uh, mijn uh, andere. Ik. En uh, ik. Uh, Omdat ik bij leenbakker werk in Kuik. wil ik niet gewoon dat de mensen daar al in het magazijn. Uh, mijn nawijzen Heb je dus daarom heet ik Tinus van de Akker. Ja, dan had ik misschien niet zo'n hele duidelijke omschrijving van je uiterlijk moeten geven. excuus daarvoor. Zeg maar, dat is een andere kant voor jou. Is het zeg maar het diepere, het het het het het het het het het en voor jou is zeg maar. Nee, nee dat niet. Oh, dat niet. Dat moet. Dat gaat te ver. Ja. ja. Hoe lang ben jij al. Uh, ja. Uh, wat? Ja, dat is uh, ongeveer zo lang. Zo. Dat, uh, dat, is een, uh, ja. dat is een. En denk je nog dat je, uh, zeg maar, in de toekomst. Uh, nee. nee. Nee. Het zit erop. Nee. Tien misschien omdat je eh, ja. zeg maar niet zo'n eh, hele erg makkelijke prater bent. Eh, mis, misschien is het een idee. Heb je nog een gedicht wat je misschien eh, nu, nu hier eh, kunt voorlezen? Ja, eh, het gedicht heb ik eh, vanochtend om, eh, om half eh, vier geschreven. Zo? Eh, ik schrijf vaak eh, in, de, in de kleine uurtjes. Ja. Eh, ik ken het uit mijn hoofd. Oh, dat is helemaal mooi natuurlijk. Ja. Ik ken alles, alles wat ik geschreven heb, ken ik bijna uit mijn hoofd. Ja. Ken je ook nog andere dingen uit je hoofd? Ja. Ik, okay. uh, ik, ik ken de hele catalogus van Leenbakker. Uit je boven. hoofd, ja. Dat voelt misschien nu te ver in de uitzending om die, uh, om die catalogus te... Uh, voor te dragen. Maar een. een nou, gedicht... Hoewel, dit is Peer van Eerstel. Ik ja. ben op zich wel uh, geïnteresseerd in. Uh, en de aanbiedingen van Leen Bakker. gesproken catalogus van Leen Bakker. Ja, maar dat gaan we toch een ander keertje doen. Uh, Tines, een, een, een gedicht van jou, geschreven <laughs> in de kleine uurtjes van uh, deze ja. ochtend. Ga je gang. Ik en jij. Ja, dat was ik die jij zag... dat was ik. Maar jij keek... terwijl ik was... en zonder je mede-ogen... die nog nooit hebben gelogen. Want jij bent een vrouw... en die doen dat onbewust. God... Noemt dat lust. Maar ik, die enkelt was. Ik maaide slechts het gras. Ja, dat was ik. Die jij zag. Ik. En ik maaide slechts het gras. Ja. En Jij. Jij. Hoer. Uh, ja, dat is helemaal, dat, dat begrijp ik helemaal, Tienis. Uh, ja, sorry. Doe, ja. maar, doe maar even... Neem even een slokje je is Nog één zin. Oh. oh. Wacht even. Uh, wat, wat was de laatste wat ik nou hoer. Nee. Oh. Nee, dat hoort er niet bij. Oh. Nee dat, dat hoor je wat, nee. jij ja, begrijpt er ook helemaal niks van. Dat doe dat niet zo ongevoelig. ik, ik was oh, sorry. mijn meiden slechts het gras. Ja. en toen eh, dat, ja, dus ik kom op mijn hoofd geleerd hebben, dan komen er gewoon af en toe zinnen in die, die dan die ik niet geschreven heb, maar die dan zo naar, bo naar boven. Ja, natuurlijk hoort vuile er niet bij. nee, want. Ik nou, nee, vond het gezien het vraag. Moet even. Hoor. ik, maar, uh, ik. nou doe. even, rustig. Ja, even ik, rustig. ik maaide slechts het gras. Ja, dat was ik die jij zag. Ik. En jij. Jij ja, is Nee. Goed, maar ja... Ja, wacht maar, wacht maar. Ja. Wacht maar, Tienis. Tiefus, hoorde Tienis. dat er ook niet bij? Nee. nee. Tienis. Nee. Tienes, ik lees wel even die laatste zin. Tienes, ik lees even die laatste zin. Ja. Ik ja. Laatste ja. Zin. De, en dat is... Ik want slik... jij, ja, ik maaide de, de het gras. En jij deed alsof ik het afgemaaide gras was. Ja, ja dank je wel. Ja, het is... Sorry hoor. Ja, dat, nee, dat, het gebeurt dat, me Ik vind Het een geweldig gedicht. Het is een heel mooi gedicht. Het, alsof het over mijn eigen... Ja, dat had ik de vorige keer ook. Ja. Dat was... Uh... Geweldig. Maar het zijn, als ik daar nou ook dit verdeeg laat binnenkomen, het zijn ook allemaal tyverzoeken. Het zijn ook allemaal vader. Ze weten je altijd te kleineren en onderuit te vader. halen en in, in publiek te, te, te, te kakken te zetten alsof je een kleine jongen bent. Van een tering teven. Van een Kanker. Kut kutwijven. Je bent niet alleen hoor, Tidus. Nee. En jij deed alsof ik het afgemaaide gras was. Ja. Je hebt het precies goed geformuleerd. Ja. Ik wil een kopstootje. Ik ook. We gaan een, uh, even een kopstootje drinken. Ja. Het gaat heel diep, die nus, wat jij schrijft. Ja, ja ik ben daar zelf ook heel uh, blij mee. Maar ik moet dat niet iedere dag lezen. Man. Nee, dat nee, is... Radio nou, Tienus, uh, ik wil je uh, heel erg bedanken voor je komst. Uh, je, je doet het niet vaak, uh, je huis uit. Nee. Uh, tenzij je moet werken bij een leenbakker. Uh, <lacht> de volgende keer kunnen we misschien nog eens... Uh, die catalogus met je doornemen. Oh ja. Maar daar is uh, nu de zendtijd Ontoereikend voor. Oh. Uh, wel thuis en... Uh, Mag ik dit uh, meenemen, of hoort of dat hier in de uh, geluidsstudio? Dit hoort in de geluidstudio. Ja. laat dat niet ook aan... Maar aan dat, dat heb ik thuis uh, niet. Dus nee, maar, maar laat dan dat dan maar staan. Dan kan start. ik het gewoon thuis gewoon inspreken, dan hoef ik niet... Nee, dan maar dan, ik ja, je maar ga, Ik heb ga, maar zo'n klein zetrecordje, dit vind ik wel... Ja, maar, nee, ja, maar dat, dat gaat... Nee, nee, nee, nee, nee, Tienus, Tienus, Tienus. Nee, Tienus, Tienus, laat het los, loslaten. Ja, Tienus, Tienus, ben jij... Wacht even, Tadje, wacht even, kom maar helpen. Tienus, kom kom maar af! Wacht even, Tillis, laat zitten, laat zitten! Tillis, nee, wacht! Va va vast, Tillis, Tillis, Vast! Tillis, Tillis, Tillis, Tillis, De studio! de Tillis, Tillis, Tillis, Tillis, Houd! Tillis, Houd! Tillis, Tillis, politie! Houd! Niet Tillis, Tillis, Tillis, Tillis, Tillis, Tillis, Tillis, Tillis, Tillis,